Wij beginnen de zoggerles 114, pagina eh, 60, samen, of niet? En eh, pagina samen, 60. De linker kolom. Onderaan. Bij Hasulan. Daar beginnen we. Een nieuwe maam. Een zeer belangrijke. Verdere stap. Ja, in het. In. Het, in het, de structuur van. De wereld. At het besturingssysteem van het heelal. Waarbij vanavond leren wij in grote lijnen hoe de in hoe het licht bereikte, bereikt, ze hier pin. Dus daarvoor hadden we geleerd, ja, Abou eerst Arihant zoals jullie dat herinneren. En so dan Abou Yema, en nu, ze hier pin. En ze hier, en pin. And ze hier en pin is al, dat is al wat wij noemen de wereld, ja? Yeah? Ze hier en pin en de Nukwa. ...van zeerlijk binnen ook ontvangen we alles het wat alles wat we wat, wat ontvangen. En daarom erg belangrijk wat je ons vertelt. Wij zullen proberen dat wat, wat we kunnen vanavond. Dus het is een... een maar, maar dat niet zoveel nieuws brengt, maar erg belangrijk om dat verder uit te werken... En zullen we nog even de tijd over hebben, dan zullen we een beetje hebben over de, actuali over de actualiteit. Okay. <laughs> dus niet over iets abstracts, zoals we dat denken, dat is, is ook niet zo. Maar we zullen ook gaan spreken over uh, de winterblues. Ik ja? weet niet of het nodig is voor ons, maar een beetje wel, dat je dat... Misschien kan een aan anderen vertellen of zo. De regel 26 in de linkerkolom. Ah, we beginnen dan. We gaan naar boven. Naar de regel 5. Pagina Samach 60. De regel 5. Mamar. Behibbaram. Bavraham. Dus de deze mama heet Behibar Am en Bahavraham, als je kijkt naar die twee woorden, de tweede en de derde dan zie je dat de, dezelfde letter zijn. want in de Torah uh, staat het in het, bij het beschreven na het na um, het, uh, het, na het na de scheppingsdaad in Breshid wordt gezegd dat dat zijn de, hier zijn de uh, voorbrengselen, kan je zeggen misschien, van uh, de hemel en de aarde bij Hibaram, bij, bij hun scheppen, staat het zo. Bij betekent bij hun scheppen, bij het scheppen daarvan, staat het. En de wijzen verklaren dat het het, als je die lettertjes de tweede, de tweede en het een na de laatste letter omdraait, dan zal je zien dat het staat. Het geschreven eigenlijk omgedraaid, maar dan staat geschreven be Abraham. Dus in Abraham of door Abraham is de wereld geschapen. Wat betekent dat? Of voor Abraham. Ja, omwille van Abraham. En natuurlijk, we, we hebben het niet over mensen van vlees en bloed. Maar, Abraham is, de, is, een, is een eigenschap van gesed. Dus de Torah spreekt ook van, ook van de sfirot. En ook over de Inbedding van die sferot in de zielen en was een ziel Abraham. Maar het is net zo als de inbedding of de Merkava, de drager van de gezet, wordt net zo gezien als gesed. Ja, als de, de eigenschap van gezet. Dat is gezet van de zeer en, bin. en als je kijkt in de Torah dan dat, dat tweede woord, wat het hier staat in de regel 5: behibaram, wordt geschreven in de Torah met een klein lettertje H, Behibara. baram. Ja, de tweede in de vijf, regel vijf, bovenaan. Ja, dus we staan nu bij de zoogers zelf, bij de titel van, ja, van dat artikel. Dan de tweede, de tweede letter, de tweede lettertje van dat middelste woord, de, in de regel 5, wordt geschreven met kleine H, H, klein. En dat klein betekent dat uh, het als het ware een, een zin speelt op de tweede uh, op de tweede tzintzum open oh, uh? op, uh, de regel 5 hebben ja tussen binnen uh, het midden in de kop in de kop in de kop nee nee nee in de kop van de artikel ja oké okay. in de tweede woord in de, in de kop van de van de van het artikel en hier staat het natuurlijk niet zoals het in de Torah staat. Normaal moeten de tweede letters, de tweede letter, dus de letter hey moet klein zijn. Klein betekent dat het al een product is van het tweede Simtsum. Kleine hey. wat betekent die kleine hey? Normale hey, hij is wie? hij is de malgoed, ja of niet? De malgoed, de onderste letter hey steeds st st st st st zeggen we dat. Dat het, wanneer dat klein, wanneer dat de malchut als gevolg, let op, als gevolg van de tweede Tsimtzum, die malchut, de ware malchut, die steekt op naar de bina, onder de bina, ja, onder de chogma, let op, correcter, correcter te zeggen, onder de gogma, ja, dan, en, en boven de bina, altijd zo. Dus komt altijd boven de bina, op de plaats van de bina te staan, eigenlijk onder de gogma. Dan maakt de malgoed zichzelf als het ware klein, ja of niet? Zij ziet nu alleen maar twee lichten voor zichzelf. En niet vijf zoals, zij, uh, voor, zoals haar natuur is om vijf lichten te zien, want dan zou zij, als zij vijf lichten zou zien, dan is het volmaakt dan is de schepping helemaal tot volmaaktheid komt. Maar nu vijfduizend vijf, zesduizend jaar oh, moet het uh, moeten we, moet de schepping het hebben van die kleine malgoed. Ja, en dat is, wordt weergegeven door dat kleine lettertje H, dat hier niet klein is, maar in de Torah kan je het erg goed zien. In het boek van de Torah, als je kijkt. Uh, en dat was ook de de reden van het feit dat Abraham was ook uh, dat voor Abraham, dus omwille van Abraham was de, was de wereld als het ware geschapen. Waarom? Hij heeft ook zichzelf zo gemaakt. Net zo, hij, hij, hij heeft de eigenschap, hij was de drager van de eigenschap geset. Niet de mens Abraham. Dat moet ons niet, niet, niet bezighouden. Maar de eigenschap van Abraham, de vader van, van, van vele volkeren wordt hij genoemd. Abraham. En hij was de drager van de gesed. En de zoals so so we hebben geleerd, is Chassadim. Ja? chassadim. En chassadim, alleen Chassadim, wanneer de Chassadim zijn, dan is het voor ons duidelijk dat het een kleine toestand is. Ja of niet? Dus wanneer de, rechter, de rechterlijn, wanneer de malchut steigt op naar, wanneer de malchut steigt op naar onder de hochma dan is het de rechterlijn wat wij noemen, oftewel het begin van de uh, tsintzumbet, oftewel dat malchut haar wensen kleiner maakt. Duidelijk. En dat is dan de aanwijzing in de Torah voor, voor ons allemaal, voor iedereen, voor elke generatie. Dat ook wij moeten precies dezelfde weg bewandelen. Ook wij moeten ons wens kleiner maken. Ik bedoel, niet omwille van klein, maar omwille van de correctie. Eigenlijk, eerst breng je jou mal goed korter maak je. Dan ontvang je chassadim, dan allerlei andere als chassadim, gochma, we, al, we weten dat in de, op welke manier. En dan ga je dat via de middelste lijn, dat naar beneden brengen, dat kan je ontvangen via jouw Jesus. Dat is de correcte, koschere manier van ontvangen. En alles kan een mens ontvangen. Alleen, via op de, op de koschere manier. Dat is de hele, de hele clue dat om op welke manier te ontvangen. En niet dat wij moeten uh, onnodig lijden of voor wat. Of dienen iemand. Niemand moeten we dienen. Niets welke dienst. Het enige, je moet... Je moet jezelf in overeenstemming brengen met de wet en dan voel je lekker duidelijk. Aan wie worden de, de wetten gegeven in onze wereld? Ja, aan, om, niet, om, om, om niet boeven, aan de boeven, ja, ja. De wet wordt gegeven aan de boeven, ja. Dat de boef steeds leert om, om te gaan met de, de wet en dan stap voor stap de, de boef wordt... Brave mens, precies, precies hetzelfde is aan ons. Ik denk dat wij ze niet boeven. Ook boeven, buffen de zin dat wij willen ontvangen voor onszelf. En de mens worden wij pas, wanneer wij leren met vallen en opstaan, steeds leren te ontvangen op een koschere manier. Dat is wat van ons wordt ge, uh, gevraagd en ons gegund wordt. Dat was even in de introductie. Dus dat zijn twee dezelfde woorden, alleen die, die twee letters moet je dan omdraaien. Dan heb je dat bij Abraham, door Abraham of voor Abraham is het geschapen. Zes. Uh, de regel zes is dus begin van de uh, de onze zoger van, van uh, vanavond. De referent, de letter. Ot mem um, hey. 45. Amar rabbi jossi. Vadai ho hi vishamana. En hier wil ik vragen, uh, Gabi, dat na het uh, tweede woord, na de komma, is het dan mem, wordt het le of m. Of nee, niet dat jij hebt, jij hebt een heeft een boek. Ja, het tweede ja, woord na de komma begint met een mem. bed, Oké, oké, dat zou dat zou ook Kadisha. De Amar Gochi. Zeven. Demila, Stima, igubara. Sagir velo patach. Eigenlijk, vanaf en zullen we veel dingen horen, wat wij al, beginselen waarvan wij hebben al gehoord. En nu even uh, goed, uh, nog horen dat en, en op een andere manier, Uitvoeriger, et cetera. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi zei, het, een van die tien van de auteurs van de zoger. Vadai gohigu dat is zeker zo so, vishamana, en ik heb gehoord butzina kadisha van eigenlijk van de Buzina kadisha dat is dan van de eh heilige kaars letterlijk maar hij bedoelt wordt de rabbi shimon hij werd genoemd als een heilige kaars, een heilige licht. Daar maar dat hij zo zei, dat hij zo zei. Zeven. De Mila, Stima, dat het woord bara, herinner je nog bara van het, van het woord brisid, de eerste drie letters van, de, van, het, van, het, van het woord brisid. Dat het woord, dat het, dat bara, dat stukje, be, betresh alef. Schiep ook, ook wordt vertaald in verleden tijd. Dat, dat, dat het woordje bara, dat is milastima, dat is, verhu, dat is uh, een, verhulde, een verhulde woord, een verhuld woord. Of, ja zo, sager dag. dat doet dicht. We maakt maar, maar niet open of doet niet open. Maakt dicht, maar doet niet open. Dus als je ziet dat bara betekent dat het doet dicht maakt, dicht klapt. En doet niet open. Punt. Obeoord de havesa girba mila de bara. De volgende pagina, samen alle 61, de eerste regel. Alma, lo hawe velo it kaim. We hawe, hafe al kula tohu. We had shalta hai tohu, twee alma, lo hawe velo it kaim. Punt. De vorige pagina, de regel 7 naar de punt. Uwa'o, de hawe, sagir En zolang het gesloten werd, gehouden. Bamila de bara. In het woord bara. In het woord van bara. Almalo, de volgende pagina, 61, de eerste regel. Almalo, de, de wereld was nog niet. De wereld was er niet. Zo so lang het nog gesloten werd in het woord bara. De wereld was er nog niet. We loen het kaim en nog, uh, uh, was nog niet bestendig. Niet bestond. We hebben half al kula en alles werd gedekt uh, door tohu, tohu dat het woord, wat wij woord dat woord is wat wij normaal vertalen met woest. Woest en leidig. En de aarde was woest en leidig. Tohu, dat is iets wat voor, als het ware, voor het it bestaan. is een materiaal. Het is een stof. Maar we zullen zien. We had schelter hij tohu en toen to, die tohu, dat het wust, en toen die tohu heerste. Twee. Arma lo de wereld was er nog niet. De wereld was er niet. We en was nog niet en bestond nog niet. Of was nog niet, stond nog niet en bestond niet. En we weten dat wereld, de wereld is Zerapin en Nuko. Ja, dat is de wereld. We um, keren naar de. Pagina, okay, is um, de, uh, pagina, ja, pagina 60, de linker kolom de regel uh, 27. 27 uh, the reference letter Mem Hey of Ot Mem Hey Amar Rabi Yossi Rabi Yossi Z and so forth Double point Amar Rabi Yossi Zioch song of courting Amar Rabi Yossi Vadai Kahu Zeker is it that is Zeker so Punt 28 na de punt, Mimaor, en ik heb gehoord van de, het grote licht, van het heilige licht. Yes, ja, ik had gezegd, letterlijk is het een kaars, maar uh, hij vertelt het als een groot, licha, een groot uh, licht. Shehu Rabbi Shimon. Dat is Rabbi Shimon. 29. Sharmarkach, dus hij noemen hem zo deze naam, omdat hij zo geweldig groot was. Sharmarkach, dat hij zei zo, asher bara, dat het woord bara. Hi, milastuma, dat is een verhuld woord is. De volgende pagina. De pagina is samen Alef 61 de rechter kolom van Hasselam de eerste regel. Shemore dat dat leert, ze we soger jach zo geraan We hebben dat wat leert dat? Dat ze gaan dat de sleutel so sluit. We know En doet niet open. Ja, wie was dan de mafteeg? Wie was de sleutel? Dat is het woord breshit, ja, het eerste woord van de Torah. En het eerste woord van de Torah is in twee verdeeld. Ja. Dat eerste deel van hem, dat bara, dat is, dat is wat maakt dicht. Uiteindelijk, dat is dan, zegt hij ons, dat dat leert dat, dat de sleutel dicht doet, dicht sluit, maar... Wij en niet open maakt. Dus wanneer de bara komt, dus wanneer je ziet in de Torah bara betekent dat het dat dicht maakt, ja, dicht maakt het doorlopen van het licht van de mochin. en niet open maakt. Punt. va Ode twee, Shamafteyach, soger ba mila bara, Loha ga lam. drie. We nitkaiem niet aya we tohu letop. mechapé alia zit dipte. Maar wat we kunnen doen? Be uwa od en so lang of terwijl de sleutel so Ger Babila bara. En wanneer de, de sleutel dicht doet met het woord para, loha ja lam, de wereld was er niet. Dus terwijl wanneer, kunnen we beter te zeggen, wanneer de sleutel, toen de sleutel uh, dicht was en in, de, in het woord para, loha jaulam, de wereld was er niet. Ja, de wereld was er niet waarom als er geen licht komt, daar is ook geen wereld, kan niets opgebouwd worden, noch Kilim, niets kan opgebouwd worden. Drie, we loon niet kaayemend en het was niet bestendig, het was niet, kon niet voortbestaan. We tohu drie na de na de koma. we tohu gaia mechape alakol, en de tohu, en de tohu dat is die wat we noemen dat Woest in de Torah staat het van hier. En de togo, en nu gebruik dat dit wordt. En de togo bedekte alles. De togo dus dat, dat bedekte alles. anders niets was nog uh, geen wereld was nog. Eigenlijk hier zit hier hier, de, de, hier zit eigenlijk de sleutel tot eigenlijk tot de ont, uh, ontologie zeg dat. Tot de leer over het ontstaan van de wereld. Hier kan men dat leren. Big bang. Huh? Big ja, bang. precies. Dat is alles zit hier in de Torah. Ook in die lettertjes. Niet, niet denken met het. Men kan dat moeilijk om de, door gewoon de, door de verhoudingen van onze wereld. Alleen door na te gaan hoeveel miljoenen jaren daarvoor was. Met alle andere. <coughs> met alle. Uh, zeg ik dat? experimenten, experiment, experimenten te doen, moeilijk en je, natuurlijk ook dat moet bevestigen absoluut, maar uh, dat neemt niet weg misschien beide kan je dat van beide kanten natuurlijk, want niets uh, geen tegensprekingen. Te eigenlijk de, ook de wetenschappen moeten niets tegenspreken, alleen die is in, in de ontwikkeling, maar men kan gewoon door die letters in de zoger, in in de Torah, zoals men dat leert, kan men ontcijferen het ontstaan van de wereld. We tohu en de tohu bedekte alles. Dat was nog geen wereld. U hashet tohu vier ze shalat. Loha, ja ho, lam, velo, niet entun En toen dat tohu, dit tohu heerste. Dat is ook een soort materiaal oermateriaal, uh, dus voor de schepping. Dat is eigenlijk, we kunnen ons niet, niet voorstellen wat, maar we zullen dat zien, uh, dat toch wel, we zullen wel een of andere uh, aanwijzingen zullen zien, dat toch wel iets te maken is, net zoals bij Atik van uh, Atzilut. -at dat Atik kunnen wij nog niet grijpen. Het is niet, aan ons gegeven, duidelijk. Maar de arigantin wel, want arigantin is de bohu, de volgende. Ja, dat dus was tot het woest en ledig, zoals men normaal vertelt. Dat, dat eerste woest, dat is wat wij, wij noemen, dat tohu, dat is dan de aatik, uh, uh, dat is echt niet te vatten is. En de arigantin, dat is dan de bohu, de volgende. Het volgende woord daar in de Torah. Dus, als hij zegt, kashetogu ze shalat, wanneer, toen deze tohu, wat wij noemen woest, dus toen deze tohu herstte, ja, de wereld was er niet. Welo niet, en dit bestond, en die bestond nog, en dit bestond niet. Ja, en ook vanuit het, wat ik had een beetje gezegd nu al, dan zie je dat het alleen maar nog de fase waarin nog Pin nog uitkwam. Maar Pin, daar moet nog Abawihima komen. De? En Abawihima, die baren, wat, die doen de wereld ontstaan. Je herinner je nog? Abouhima, die doen de Zairanpin en wat uh, Dus de wereld uh, en Zairanpin en Die baren, die brengen de wereld uh, voort. Uh, ook uh, de volgende. De volgende uh, oot direct de volgende oot. We gaan naar boven naar de regel 3 en naar de basistekst naar de basis tekst van de zanger uh, Oot mem waf, 46 zes en vierde. Eimatai Hagou Tarein we ve izdamen lish shamusha uleme ab toldin fir kad ata Avraham Letop pseh syer stergodil snyu i porteld 3 ve e vanir gahu miftaha vanir deze sleutel. Patachterijn opende zijn poorten. We is daman en werd gereed. Lishamusha voor het gebruik. Uleme abetoldin en om uh, voor te brengen de uh, nakomelingen. Of, uh, ja, vier. En hij geeft antwoord kad ata avraham toen avraham is, is gekomen dus abraham is gesed ja dus moeten we niet denken dat avraham dat het mens is dat het uh, hij zegt ja dus hij zegt wanneer dat was wanneer ging je open de wanneer ging, ging de sleutel open en hij zegt de sleutel ging open en de wereld, eigenlijk, men kon gebruik maken en voortbrengen for, ja, dingen die, die, die, met de komst van Abraham Gewoon, eerst gewoon horen wat het is en hij gaat ons alles goed uitleggen. Dichtief. Eile toldot ha shamayim wa aresbehi baram. 5. Be'Avraham. Uma De kula satim. bamilat bara. It hadru. Itvan lishimusha. Venafak zes amuda. De avat Aver Aever. Yesod kadisha. De alma kaima alea hier is erg belangrijk, want het is het begin van alles, dan zal je zien waarom onze aandacht zoveel, waarom zoveel hebben wij over je en dat soort, steeds over soort. kijk nou goed, wat hij ons vertelt, van het begin, van het begin, van alle, van prille begin, vier na de punt, dichtief, want het is geschreven staat, dat geschreven staat in de Torah, in de, ja, de Breshid, Dalet, dat geschreven. Hier zijn, en dat zijn, of dat zijn de voortbrengselen van de hemel en de aarde bij hun scheppen, ja, bij het scheppen, of na de schepping, door hun schepping. Uteninan, en we hebben geleerd, kijk nou dat woord, dus... Ena, het laatste woord, kijk naar het Ena, het laatste woord van de regel 4. Behibaram. als je dat omdraait, nog een keer, de tweede en de vierde letter van het één na de laatste woord van de regel 4, Behibaram. dan heb jij Be-Avraham, zoals so begin, het eerste woord van de regel 5. Ja? Uh, in de, de, de basis tekst van de zorg. B. B. Abraham. Dus als je dat omdraait, de, de eerste, de, de tweede en de een na de laatste letter, dan hebben we B. Abraham. Dus door Abraham of voor de Abraham werd de wereld geschapen. Duidelijk. En ik heb het al een beetje al gezegd, dat het om, omdat die malgoed zichzelf klein heeft gemaakt. En hij was ook dat als mens of als de ziel maakte hij zichzelf ook klein. Uma de kula sakim, bara let op. En alles en dat wat uh, verhuld was in het woord bara, in het houdru werd uh, uh, om werd, uh, keerde terug de letters daarvan. Leshimusha, om gebruikt te worden. Dus let op wat hij ons vertelt. Hij bedoelt die drie letters b-, b bet, resh, alef. Dus bara. Dus bara is gesloten. Let op. Er is geweldig als we dat zo vanavond kregen. Let op. Dat wat hij zei, die, die drie letters bara, bet, resh, alef, dat het gesloten was. En nu, erg belangrijk. Goed luisteren. Dat bara is gesloten in de volgorde zoals bet, resh alef. Ja, we hebben geleerd ja, van de, de brishit. Drie eerste letters van, de, van het woord brishit. Eigenlijk drie eerste letters van de Torah zelf. En nu kwam Abraham, let op, kwam Abraham, de kracht van Abraham, Geset. En de, de letters, die drie letters, let op, goed, wat ik probeer te zeggen, kom volledige concentratie. En dan die drie letters die verborgen waren, die, verborgen, die verborgenheid met zich mee bracht, brachten, Dat die geslotenheid uh, teweeg brachten. Dat uh, die geslotenheid betekenden. En nu kwam Abraham en door zijn komst die drie letters, deze drie letters, konden, konden gebruikt worden. Wat betekent? Zij draaiden zich om die drie letters... Om, om opening te maken. Wat betekent? We Zes Amuda. Let op. En ging uit. Kwam uit. Amuda. De kolom. Of de steun. Steun. De avat. Die maakte. tolden Die maakte. De voortbrengselen. Want men kon niets voortbrengen. Daarom de wereld was nog niet gecreëerd als het ware en nu die drie letters omdraaiden om. En om, nu wordt het, we zullen zien, zo so direct wat hij bedoelde. En nu kwamen kwam die drie letters in een an andere opstelling te staan. Waardoor het voortbrengen, of baren, of creëren mogelijk werd. Kijk naar nou wat hij zegt. Ever. Zie dat? Na zes. Dus de regel 6, na de komende, het eerste woord, in plaats van bara, in plaats van bet, uh, resh, alef, dat, dat sluiting betekent, ik bedoel, met zich meebrengt, uh, mee mee is het geworden, door Abraham is het geworden, alef bet resh, zie je dat, alef bet resh, dezelfde letters, ja of niet? alef betresh. Net zoals bara. Maar bij de betekenis ever betekent erg belangrijk, hier is het cru cruciaal. Ever betekent orgaan. Orgaan. Er, ever. En, en dan is het Abraham door zijn kracht, hij heeft dat geslotenheid wat het was. Ik ga niet nu, hij gaat ons zelf goed uitleggen. Dus Abraham qua zijn eigenschappen, hij heeft Zichzelf, ik zeg niet de mens, maar qua kracht. Maakte ever, maakte een orgaan. Aba. En dan is het hier dat het ook van de, van de naam van Abraham. De eerste drie letters van de naam van Abraham. Die daar zit, wat zit daar? Eerste, tweede en derde letter van de naam van Abraham. Betekent orgaan. Orgaan. Zit Abraham. Orgaan. Iedereen is a Aever uh, is Orhan, welke Orhan? Kijk niet wat hij zegt ons. ever is Kadisha. de Et Orhan van de heilige Yisod. Dat is wat Abraham, uh, de kracht van Abraham um, is dat et, um, et, et Orhan van de heilige Yisod. Wat is we zullen dat verder Leren jesot van de zeerampine natuurlijk, maar ook bij de mens is het precies hetzelfde. De a de alma kaima alle. Dus nog een keer, na zes, na de komma. Het orgaan van de heilige jesot waar de wereld op rust. Eindelijk zo so, zien wij ook dat de wereld rust op die jezood jezood zoals so jezood van pin bijvoorbeeld jezood van Arihampin uh, bevindt zich eigenlijk binnen de binnen de, de eigenlijk kijk nou jezood van Arihampin pin komt tot de parsa ja van dat siloud en wie bekleedt de tabor de plaats van de tussen de tussen de, zoals in de linker, op de tekening hier in de linker, uh, in de linker helft van de tekening van uh, deze les. We zien ook, herinner je nog, we zien ook dat ze hier een piene zij ze bekleden, herinner je nog op een andere tekening was het ook zij be, eigenlijk bekleden de plaats dat te, uh, tegenover tussen de tabur en de parsa, tussen de tabur en de voeten van de Arich Anpin. Dat is belangrijk om te weten waarom tegen welke hoogte ligt het. Dan zien wij ook dat de jesot, ik heb het niet, opge, niet, niet, opge, niet opgetekend speciaal op de tekening hier, maar eigenlijk de jesot van de Abba, sorry, de soort van de, sorry, jesod van de A, A, Arich Anpin, eigenlijk komt, te, komt uh, op, de, op het niveau te liggen van de Zeiran En Zeiran Pien, zoon, is de wereld, ja of niet? Iedereen ziet het wat ik, wat ik bedoel? Kijk. Kijk. Ik zal nog even iets daarbij doen. Kijk, dat is Zeiran Pien en ook wat, dat is wereld, ja? Wereld. En daar tegenover, dus hier ergens moet het je soort zijn. En dus de Arika, dus eigenlijk, de wereld van binnen, de hele wereld, de, van binnen de wereld, die geschapen werd. Dat de hele wereld eigenlijk uh, put van binnen zich, van binnen alles is. Het licht komt altijd van de Pin. Ja, alles is uh, bekleed, Alle parts ofim van de Pin. En kijk nou, de wereld wordt, ge wordt genoemd. Zerampin en Nukwa. Ja, of niet? Zerampin is zes verwoord. En de Nukwa is de zeven. Daar hebben we zeven dagen van de schepping. En daar binnen hen. Binnen, helemaal binnen hen. Waar de op het niveau van... De Pin. daar is onder de tabur, zie je dat? Onder de tabur van de Arigampin, Pin uh, en de Nook, oftewel de, uh, de wereld, ja, yeah, de wereld, bekleedt Arigampin op het niveau van onder de tabur van de Pin. Wat bevindt zich onder de tabur van de Pin? Net zo goed en niet zo, ja of niet? Dus eigenlijk Jesod van de, uh, de Arigampin is wat hij zegt ons ook, dat is de, wereld, de hele wereld stand, blijft stand houden op die Jesod. Dat is, de, dat is wat hij bedoelt ook, dat orgaan Jesod, heilige, de hele Jesod. Dus wij zien het ook, dat de constructie van het, van het besturingssysteem is, dat de soort naar krachten, is de, i, uh, geeft leven eigenlijk, aan de hele wereld, de hele wereld is hier aan en ook wat. En zo so ook de mens, de mens is ook, de heeft ook dit, dat is dat structuur, waarbij uh, ook de soort van de mens, is die, is daar waar alle kracht, alle essentie, al het licht en al het levenslicht wordt aangetrokken van de wereld binnen de mens. De wereld van de mens. Eigenlijk. Maar dat was eerst nog uh, de, de tekst van de basis tekst van de zogger. En nu gaan we naar beneden naar de vijfde regel. Uh, de regel, de rechterkolom van uh, Hasulam. Wat mem waf. 46. hahu miftaga, wanneer deze miftaga, wanneer deze sleutel. En we weten, de sleutel, dat is de brishit. Dat woord brishit. We goelen enzovoort. So en ik had nieuw vertalen dat in het Hebraeus. U matai zes patach mafteja hahu et asharim. We huhan zeifen vilasot toldot. Let op. U matai en zes patach mafteja hahu open de deze sleutel. Het Asharim de porten, wanneer opende deze sleutel, de porten, zijn porten. We en werd gereed, lesimus voor het gebruik, zeven. We las toldot en om voortbrengselen te, voor te brengen, te maken letterlijk. Dus Um, verder, wie is dan verder? Abu Yima, uh, en, en, allerlei andere in de werelden. Bija, Briay, Tseravasiya, en allerlei, really, alles wat geschapen. Alles wat, alles alle schepselen. Punt. Hu kasheba Abraham, she hu sot acht geset, she katuf, eile tol dot ha shamayim wa arets negen, Behibaram vela madnu. Hati kra behibaram elatin be Avraham. Let op. Hu dat is, wanneer was dat? Hu Avraham Datis, tun toen Avraham kwam. Acht geset, dat dat is geset. Kijk, die man zegt ons niet. Zegt niet dat het een jood was of wie dan ook. Zegt of dat is. Het is niets te maken. De hele zoger de hele Torah is gegeven aan de hele mensheid. Het heeft absoluut niets met nationaliteiten te maken. Ja, duidelijk. Dat is ergens. Dus wat wie zegt, Abraham, dat is geset. Abraham is geset. Alleen de Torah noemt het, noemt hem, noemt het Abraham. Om andere dimensies aan de dag te brengen. Zie je, je kan niet zo het zeggen, oké, okay, geset is sphera, dat is dan de straling. Maar als je kijkt naar het woord Abraham, kan je dan maanden, kan je daarover hebben, zo krachtig woord is dat. Je kan het verdelen in, in, in verschillende stukjes, dan zie je dat. De vader van vele volkeren staat het, en allerlei andere dingen staat het. Dus Shehem, schegusot het. dat is Geset, zegt die Abraham. Toen Geset kwam, dus dan hebben we het. dat het geschreven staat. Hele toldo, ta shamayim Hier zijn, dat zijn de voortbrengselen van de hemel en de aarde, negen. Bij Hibaram, bij hun scheppen. Ja, bij het scheppen daarvan. Vila Dat is in de Torah staat geschreven, in de Breschid. Vila en wij hebben geleerd. Altikra behibaram, de wijzen zeggen ons. Altikra behibaram, lees niet. Behibaram, bij hun schepen. elamar maar lees anders. Tien, zoals het verborgen is. Twee letters die omdraaien. Behibaram. Lees dit, beavraham, lees dat, beavraham. Dus de tweede en de vierde. En de ene, de laatste letter, omdraaien. Omdraai betekent andere kwaliteit aandoen. Het is niet zo omdraai om even ons moeilijk te maken. Het betekent dat een woord de kracht. Als je dan omdraait die twee letters, dan heb je heel andere kwaliteit uh, in het woord. Punt. We as kin. We as masa hayasatum ha koyl bamilad bara. Elf kanal. חזרו хаזרו גאודייד שהמ אקילין בני פטחו לישמו בני צא גה אמוד אבר ישסד קדוש שגאולאם אומד אלע בּן אלע נֵי tien nadepunt. We as, en dan, maashe, haya, satum, hakol, baamelad bara, alles wat eerst verhuld, verstopt werd in het woord bara, een woord betekent in de kracht van het woord bara. Ha kanal, zoals boven gezegd werd, hazeru, haotie jod de letters die keerden terug, of draaiden om, Shehema Kilim, let op, je zegt, wel, de letters, dat is een Kilim, die draaiden zich om, het vallaf, en die gingen open, om um gehoord te worden. We had zaha amud haus setoldot en kwam uit de paal, amud de paal, hoe zetel dat welke paar maakt? Dus die kan waren. Die kan zorgen uh, voor de nakomelingen, etc. Dertien. En dan nu zegt die wat het is. Ever Jesod Kadosh. Hij zegt, ever het een uh, orgaan Orkant. Jesod Kadosh. And he, the heilige Yesod. Shahaula, Alam, Omed Allah. Waar de wereld op staat. Dus de wereld staat op die Yesod. Eindelijk. En daarom zoveel so hebben we over Yesod. Want er is geen redding zonder Yesod. Eindelijk. Waarom is dat niet zo? So? Wanneer wij. Wanneer alles als het stoelt op de Yesod. Ja, dan kan het negen sferot kan dan weergekaatst worden, ja of niet? En op die weerkaatsing van de negen sferot kan komen het licht gaya. Duidelijk. Ja, daarom komt het licht licht Chaya met de, de, de, de chokma en de Chassadim. Kijk, sod heeft de eigenschap, de zeer speciale eigenschap, let op. Welke eigenschap heeft sod wat geen andere sfera heeft? No? Die heeft twee kanten, ja, die heeft rechts en links. Ja, of niet? Die heeft dus, links is als het ware gworot, oftewel gochma, op zijn, op zijn niveau, je heet het gworah, of gworot, gworot. Maar gworot en gochma is hetzelfde, alleen, kijk, waarom zeggen we soms gworot en soms zeggen we gochma? Gochma zeggen we normaal bij gar, ja, bij gar, bij ketter, gochma en bina. Zeggen we normaal gebruiken woord gochma. Maar bij zon, bij zeeranpinnen nukel, gebruiken we normaal gvorot. Duidelijk, Gvorot. Dus de, in plaats van hochma zeggen we dan gvorot. Maar eigenlijk is het hetzelfde. Alleen ze lusten gvorot in plaats van hochma. Hochma is het, duidelijk, dat is dan in de gar. Duidelijk, En in het lichaam, in plaats daarvan, is het chassadim. O, chassadim en gvorot. Dus welke eigenschap heeft. Je soort wat geen ander heeft. Je is de middelste lijn. Ja? Die heeft geschees het van rechts. ja? En heeft, uh, van links heeft die Gworood oftewel Gogma. Dat anyway, is hetzelfde. En nog iets anders. We zullen leren wat het is. Want kijk nou wat ik had iets, iets al aangekaart. Iets speciaals heeft je wat geen ander heeft. Met op. Dat binnen de zeeranpijn, let op de aboweïma, aboweïma komt op het niveau van de pin Nee, of dit. Kijk, aboweïma is hocher. zie dat? Ischsut is ook hocher. Maar dan er bestaat nog een plaats binnen de Pin dat eigenlijk binnen de je van de Pin eigenlijk... Daar vind ik, ik heb het zo opgetekend, het is niet belangrijk waar precies, uh, het is gewoon schematisch. Maar binnen de soort van de Zeranbin, schijnt de soort van de... hogere, ja, zoals je had gezegd, Ariganbin, duidelijk. Betekent dat de dat, dat eigenlijk... Maar laten we over het algemeen, over zoot spreken. Dus die heeft... Rechts heeft hij chassadin, ja, en links heeft hij chogma of, of Gvorot. Ja, Deidik. Als we hebben over jesot in het hoofd, kan het? Kan het wel. Hoe heet dan jesot in het hoofd? Een soort jesot in het hoofd. Dat is dan daad. Ja, duidelijk. Daad is iets wat tussen de... Wie... Wat betekent jesot? Wie is tussen de... tussen en de Bina in het hoofd. Daad. Dan daad heeft ook, daad heeft beide in zichzelf. Eigenlijk zo so, ook. Binnen schijnt Ja, altijd zo. Binnen de daad schijnt ook soort van de hogere. Binnen de daad van de lagere schijnt soort van de hogere. Het is altijd zo op die manier. Maar soort heeft die beide. Kijk, nou, wat is, is dan het speciale van Je soort je heeft Gochma, waarin Gogma omhuld in de chassadim. Dat is de eigenschap van Izzot. Eigenlijk, dat is wat, wat de lagere kunnen en willen uh, zich daarmee voeden. Dat is wat de lagere nodig hebben. Eigenlijk, Gogma en dan om, omhuld in de chassadim. Kijk. Okay. Dat is de Isot. En daarom zeg je dan... Uh, Ki bara, ik laat het laatste regel, ki bara, fiertien, hu, out ever, want het woord bara, kijk nou wat je zegt, drie letters, van de eerste drie letters van de brisit. waarmee de Torah is begonnen, kijk nou, als je het omdraait, dan zijn dat de letters ever, orhan, en orhan is bedoeld worden de jesod. Met andere woorden, nog een keer. Iedereen ziet het. De eerste drie letters van de hele Torah. De hele Torah is dan de... Uh, is de weg is eigenlijk de zeer Pin. Of de kracht van de zeer Pin. En de hele Torah is over één ziel geschreven. Hoe de mens zijn ziel kan brengen, zal moeten brengen, om in tot de vervulling te komen. Let op. Dus, maar het is geschreven in de Torah verhuld. De eerste drie letters van het woord Breshid. Die zijn geschreven hoe? Be, be, be bet, res, Alef, Bara. En dat is dan de formule van die drie eerste letters. De formule van de verborgenheid. Ja, van geslotenheid. En de mens moet weten dat door de Torah zichzelf zo maken, dat die drie eerste, want de, de, de, de, de, de, de, de tweede lid, shit, is wel open, ja, die maakt open, eigenlijk. maar dan, dan, dan moet de mens moet zich nog zo omvormen, dat hij maakt, moet die bara, de eerste drie letters, zoals in de Torah staat, dat verborgenheid betekent, scheppen, et dat die moet die omdraaien en maken van uh, ever. Ja? Ever moet je maken daarvan. Alef, bet en res. Iedereen ziet het? En daarom is ook Abraham. Abraham die. Huh? Evar. Evar? Ah, niet ever. Oké, okay, ik altijd zeg ik ever. Ever, ever is in de. Als je dat zegt in smichut. In smichut, als je dat verbindt, het woord. Met een andere woord, in, uh, dan is het woord het ever. En dan normaal, los, wordt het ever. Heel ja, goed, ever. Maar als het verbonden is, dan is het ever. Maar kijk nou naar het woord, uh, naar, naar de naam van Abraham. ja. Is ook zo opgebouwd. Kijk naar het woord Abraham. De eerste drie letters, hij heeft zichzelf die drie letters omgevormd. En hij maakte. Ik bedoel niet de mens zelf, Abraham natuurlijk, wil zijn geneigd om te kijken naar de mensen. Het was ook zo'n mens die ook daadwerkelijk ook hier op aarde dat liep en die dat allemaal heeft bewerkstelligd. Maar de kracht van deze mens, van deze uh, ziel, dat heet Abraham. Dus Alef, bet resh. Dus de eerste drie letters zijn gezet, in een, omgevormd of omge draait in de richting, in de, op de manier dat dit licht kon opengaan en doorgegeven worden. Dat, was, dat is dan de kracht van Abraham. Okay. Dan hebben wij ever, de Havar, dus Alef Bet. Ik zeg ik alleen zo, alleen de, Eva. hè? Evar, ja. Dus ever, dus Alef Bet Res die drie letters, dat zijn drie letters van de eerste letters van de naam van Abraham. En dan hebben we nog twee letters extra van zijn naam, is hij en mem. Ja, dat hebben we hem. We zullen zien, verder, daar moet het ook weer vol be betekenis zitten, hoe dat moet zijn. Nu even een pauze.